9 uur, het NOS Journaal, door Aldmeegens. Christen-Unie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei neemt hij afscheid van de Tweede Kamer. Daarmee komt er na 17 jaar een einde aan de Haagse loopbaan van Rauwvoet. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Arie Slop. Rauwvoet was jarenlang een gezaghebbend Kamerlid. In 2007 werd hij minister voor Jeugd en Gezin in het vierde kabinet Balkenende. Het kabinet viel een jaar geleden na een ruzie tussen PvdA en CDA over Oeroesgan. Rauwvoet keerde terug in de Kamer waar hij opnieuw fractieleider werd. Waarom hij nu opstapt is niet bekend. Later vanochtend geeft Rauwvoet een toelichting samen met zijn opvolger opvolgerslop. De invoering van het alcoholslot in auto's wordt maanden later ingevoerd dan gepland. Minister Schultz-Van Hagen had aangekondigd om het alcoholslot op 1 mei in te voeren. Maar moet daar nu van terugkomen. De apparatuur van de sloten is nog niet aangepast aan de Nederlandse eisen, zegt het ministerie. Het alcoholslot is bedoeld voor automobilisten die betrapt zijn met een promilage van minstens 1,3. Ze moeten eerst blazen om de auto te kunnen starten. Ze moeten ook onderweg een paar keer blazen. Volgens het ministerie wordt het systeem waarschijnlijk over een half jaar ingevoerd. De coalitiepartijen en de PVV zijn het eens geworden over bezuinigingen in de zorg. Er is 2 miljard euro te veel uitgegeven, daarom gaat het mes in de uitgaven. VVD, CDA en PVV willen nog niet zeggen waar de klappen vallen. Wel is duidelijk dat het eigen risico niet extra omhoog gaat. En een bezoek aan de huisarts gaat niet onder het eigen risico vallen. Dat betekent dat verzekerden daar niet extra voor hoeven te betalen. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag een definitief akkoord sluit over de zorg... dan moet ook blijken op welke uitgaven wel wordt bezuinigd. In het centrum van Londen staan al duizenden mensen langs de route van het koninklijk huwelijk. Ze hopen een glimp op te vangen van Prins William en Kate Middleton. Ook in Hyde Park, waar het huwelijk is te volgen op een groot scherm, is het al druk. In de komende uren arriveren de gasten voor de bruiloft bij Westminster Abbey... waar om 12 uur de plechtigheid begint. Na afloop van de dienst zal het bruidspaar in een open koets van de kerk naar Buckingham Palace rijden... Rond half drie worden William en Kate op het balkon van het paleis verwacht voor de kus. Het feest is straks te volgen, hier op Radio 1 en op Nederland 1. Op een filmfestival in New York is Carice van Houten uitgeroepen tot beste actrice. Ze kreeg de prijs op het Tribeca Filmfestival... voor haar vertolking van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ingrid Jonker in Black Butterflies. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander een prijs krijgt op het festival. In 2005 won acteur Kees Geel de prijs voor beste acteur voor zijn hoofdrol in de film Simon. Het Rebecca Film Festival is een van de belangrijkste filmevenementen ter wereld. Het is opgericht door Robert De Niro. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag in het zuiden wat buien. Het wordt 17 graden op de Wadden, 22 graden in het binnenland. Morgen ook vrij zonnig, alleen later op de dag in het uiterste zuiden kans op een bui. B Verkeersinformatie. Zijn grote problemen op de weg bij Rotterdam na een ernstig ongeluk op de A20 vanuit Gouda... Bij Rotterdam Centrum zijn nog altijd twee rijstroken dicht... voor opruimwerkzaamheden en technisch onderzoek. Een en ander leidt tot lange files in de regio. Tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam Centrum... staat 6 kilometer richting Hoek van Holland. De andere kant op tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Ridderkerk en Knopen-Terbrechtseplein 10 kilometer... Vanwege het ongeluk op de A20 is bij knoop en Terbrechtseplein de verbindingsweg. Naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. U kunt daar alleen richting Gouda. Vanwege de lange files kunt u dus beter omrijden. Op de A16 kan dat vanaf Ridderkerk via de zuidkant van Rotterdam. Via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Oh, nee, dat is normaal hoor.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 Die beweegt met u mee. Bijvoorbeeld als u, vanwege een financiële meevaller of een nieuwe baan... meer wilt sparen met uw hypotheek. Zo kunt u meer eindkapitaal opbouwen om uw hypotheek af te lossen. En dat geeft rust. Nu en in de toekomst. Een huis moet rust geven. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter.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 Oeh, vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Wil eens kunnen, Jort? Kijk maar op frieslandbank.nl. De spaarvariant van de Rabo-opbouwhypotheek is de enige bankspaarhypotheek... met de hoogste score van vijf sterren op zowel prijs als flexibiliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het onafhankelijk instituut Moneyview. Rabobank, een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. U hoorde het in het journaal. André Rauwvoet verlaat de politiek. We zijn uiteraard met de maand bellen. We hebben een hoop vragen voor de christen leider We Hopen hem te bereiken voor half tien. Maar eerst naar onze verslaggevers in Londen. En de eerste staat langs de Mall. Dat is de brede laan richting Buckingham Palace. Zeg maar het laatste rechte eind tot de finish. Karen Alberts, te midden van de gelukkigen... die een goed plekje hebben bemachtigd... om William en Kate straks te zien langskomen. Karen is daar dringen? Zo, nou dat kun je wel zeggen. Ik sta hier, Marcel, bij een punt... waar net de hekken wat smaller worden gedaan. En het is echt zo'n trechter waar zo'n mensenmassa zich doorheen wurmt. En dat is dan om van het Trafalgar Square naar hier de Mall te komen... Uh, mensen gaan beide richtingen op, want het voordeel van het Vervelker Trafal Square, ik zou het bijna struiken, is dat daar een heel groot televisiescherm staat waar je straks alle details kunt zien. Hè, als ik goed wordt ingezoomd, wellicht op de traan en al die dingen waar men op uh, aan het wachten is. Maar goed, de mensen die echt langs de route willen lopen, die moeten hier toch echt onder andere op de mol zijn. Er zijn mensen die hier vannacht hebben overnacht, die soms al twee, drie dagen hier aan het overnachten zijn om er helemaal voor aan te staan. Maar er zijn ook mensen die nu op hun gemakje aankomen lopen. Want ik moet zeggen, al is het druk, het gebeurt heel erg polite, heel erg beleefd. Als iemand per ongeluk iemand een duwtje geeft of een stoot, dan is het toch meteen, oh I'm sorry. En uh, nou ja, dus wat dat betreft is de sfeer opperwisseling. Meneer in spijkerbroek, regenjas aan, paraplu in de hand, staat geleund op het hek, bij de mol... Is dit nou de beste plek om vandaag te gaan staan? I can't tell you that till later on. Tell, tell me 11 o'clock. Dat weten we pas om 11 uur als ze hier langskomen, Of dit de beste plek was. Hij staat er in elk geval vanaf half zes. ze zijn vanochtend heel vroeg vanuit Cambridge gekomen met de trein. We arrived about, about 5:30. We lived in Cambridge, so we took the train. Would we leven 3.30? in de morgen. Nou en ja, dat regenjek in die paraplu, dat is eigenlijk een bezwering van de weergoden. Want zolang hij die bij zich heeft en aan heeft, zal het niet regenen. Hoopt hij dan maar? Got my umbrella, yeah. Ja, yeah. so. Werd dat doen, hè? Yeah, well, if I bring it, it won't rain. If I leave it at home, it will rain. So. Vrouw mevrouw die net haar tentje uit komt uh, gekropen. Did you have a good night here at the mall? Yes, I did, thank you. Can you sleep in it? Yes, yeah. Two of us slept in here. Well, sort of slept. It was very noisy last night. ja, ik heb geslapen vannacht, maar het waren misschien maar twee uurtjes. Want het was erg lawaaiig. Aan de ene kant het publiek wat al aan het feesten was. En aan de andere kant uh, verkeer wat op en neer uh, reed. Uh, mensen die bezig zijn... Om de route klaar te maken, de hekken, het vegen, noem maar op. Dus nee, echt heel veel geslapen heb ik niet. But you're sure to have a very good position here? I hope so. Yes. We're not to see the palace, but we'll see them coming from um, the abbey around the corner. Hopefully, in an open carriage. So, yes, fingers crossed. <laughs> Ja, zo dadelijk over een minuutje of tien arriveren de eerste gasten bij Westminster Abbey. En dat gaat dan zo door tot, uh, tot 12 uur. Cosmodent Arjen van der Horst is ook in Londen. Um, Arjen, wij weten inmiddels trouwens ook uh, welke titels het bruidspaar krijgt. Hè? Nee, nog niet. Dat wordt net voor uh, de bruiloft bekendgemaakt door, de, uh, door het Koninklijk Huis. Ja, de verwachting is dat het gewoon een hertogtitel zal zijn. Uh, de geruchten gaan dat ze dat de hertog en hertogin van Albany gaan worden. Maar dat is nog niet bevestigd. Oké. Okay. Nou, um, hoe is het met Kate en de zenuw wat ze zal um, ja, een heel ander leven tegemoet gaan nu, hè? Ja, Kate, daar merken we eigenlijk niks van. Want we, de foto's die we ook vandaag zien in de krant en de beelden... Van haar, laten steeds een stralende, glimlachende Kate zien. Maar die zal ze vast hebben. We weten bijvoorbeeld van Diana, net zo voordat ze uh, met Charles ging trouwen... dat ze toch wel heel ernstige twijfels had over het huwelijk. En dat ze ja, misschien toch wel uh, niet zou willen trouwen met, uh, met prins Charles. En toen zeiden haar zusters van... Ja, sorry hoor, je staat nu op al die theedoeken, je kan niet meer terug. En ja, hetzelfde geldt voor Kate, want we hebben de hele... Uh, de Leunkelijke prullaria zijn gevuld met Kate-gezichten, William-gezichten... De, de koppen, de theedoeken, noem maar op. Uh, uh, Arjen, er wordt ook uh, gegokt, hè, op het huwelijk? Je kan op alles gokken wat los en vast <laughs> staat in dit land. Dus ook op het huwelijk. Uh, als je één pond inzet op uh, de weddenschap dat Kate... Uh, toch de kerk gaat uitrennen, dan krijg je honderd keer je inzet terug. Dan kun je dus echt rijk mee worden. Er is een dame in dit land die heeft 6000 pond ingezet en zij gokt dat Kate de tiara van koningin Elizabeth zal dragen. Die wordt geleend. Uh, Eén boekmaker die accepteerde de weddenschap. En uh, die zei van ja, of ze is gek of ze heeft hele goede inside informatie. En als ze wint dan krijgt ze twaalfvoudig en dan krijgt ze 72.000 pond. Dus je kan aardig wat centjes winnen vandaag. En wie um, uh, mogen er bruidsjongen of meisjes zijn? Ja, dat zijn vooral de neefjes en nichtjes van William en Kate. Dat zijn kinderen tussen de drie en twaalf jaar oud. Er is wel heel serieus nagedacht. Moeten we dat eigenlijk wel doen? Want we weten nog dat prins William, toen hij zelf een klein jongetje was... bruisjonker was bij de bruiloft van zijn oom, prins Andrew met Sarah Ferguson. Nou, we weten de beelden daarvan. We zagen prins William zijn tong uitsteken, gekke gezichten trekken. Dat was geen succes. Uh, de zus, prinses Margaret, die uh, de, kort daarna trouwde haar tweede huwelijk... die zei van, ik wil die kinderen... Uh, niet bij hebben. I don't want this horde of uncontrollable children. Dat gebeurde toen dus niet. Maar Kate en William hebben gezegd: wij willen onze neefjes en nichtjes er gewoon bij hebben. Oké, okay. nou Arjan, blijf nog even bij ons. We gaan uh, nog terug naar uh, het publiek. Ja, Want u hoorde al van Karen Albert dat het uh, dringen is uh, langs de mall. Uh, en iedereen die nou geen plekje langs de route kan bemachtigen, is welkom in uh, Hyde Park vandaag. wordt ook echt een, echt een koninklijk feestje gevierd. Matthijs van der Wiel kwam de eerste feestgangers daar al heel vroeg tegen. Overal in de stad zie je groepjes mensen. Allemaal met Engelse vlaggetjes richting Buckingham Palace of Westminster Abbey lopen. Maar uh, sommigen hebben al ingezien dat het niet zoveel zin heeft om daar naartoe te gaan. Omdat je er weinig zult zien omdat het er nu al zo druk is. En uh, hier is een groepje dames dat... In Hyde Park loopt richting de hele grote schermen die daar zijn neergezet in het uh, midden van het park. Good morning. Hi. Je <laughs> <laughs> bent vroeg, bent early. Ja, yeah, we willen get a good spot. <laughs> Maar u, u gaat niet langs de route, u loopt naar de scherm in het park. En daarvoor ging u zelfs van vroeger op pad. Ja, ik denk veel mensen 20.000 people in High Park, I think. Ze verwachten ook wel 20.000 mensen. Ik heb zelfs nog hogere aantallen gehoord. Ja, meer dan denk ik. Met een jurkje. Is het niet een beetje koud? Oh, not when this, it's not. <laughs> <Nee>. <laughs> niet als je dit shout, wat is dat? Okay. Het is een traditionele rieten picknickmand. Ja, yeah. en champagne. Ah. Like bottles, ja. <laughs> Vijf uh, flessen uh, champagne voor vier meiden die er heel veel zin hebben. Ja, heel Het is een voor En dan kom je aan op wat het meest lijkt op een uh, festivalterrein. Met in plaats van een podium drie hele grote schermen. En rond uh, de rand van het veld overal draagbare wc's en voedselkraampjes... En uh, daar zitten de mensen dan urenlang te wachten op uh, de grond. Met uh, picknicktassen, met kampeerstoelen. Het ziet eruit alsof hij hier geslapen heeft. Well, we got here at midnight last night because we were going to camp in the park. But it was closed, so we just went home and stayed up and came back. Ja, yeah, but uh, yeah, well, we did get front row. Twee dames uh, vooraan, allebei in het wit. Met een veer in het haar, onder een dekentje. Good morning. Good morning. Allebei een beetje de diana stil hè? They're called fascinators. They're called fascinators. You can either wear a fascinator or a hat. So you dress like a bride a little bit, is that? Well, can. Kind of. We have our dresses in here, ready for when the sun comes out. <laughs> Are you having fun? We're having a lovely time. Yeah, just a bit cold. Hope it's going to warm up a bit. En ook al is er nog helemaal niks te doen, ze vinden het geweldig. Lovely time. In Hyde Park en van Hyde Park schakelen we weer naar Buckingham Palace. Daar uh, vlakbij dan, althans Arjen van de Hoort. Want Arjen, even... Breaking om... news. Ja precies, ja. om terug te komen op die titels. Ze zijn bekend. Twee minuten geleden bekendgemaakt. Uh, ze krijgen een hele serie titels. Uh, zoals verwacht zo worden ze hertog en hertogin. Niet van Albany, ze worden de hertog en hertogin van Cambridge. Daarnaast worden ze de graaf van en gravin van Strathorn. En baron Carrick Fergus en barones natuurlijk. De drie titels die ze in krijgen, waarvan de hoogste natuurlijk die van hertog is. Want dat is de hoogste titel die je in de Britse adelstand kan krijgen. Maar ja. dat is volgens de Britse koninklijke traditie. Nette titels dus. Hele nette titels. Arjen van der Horst vanuit Londen. Straks de dierenpolitie krijgt meer taken dan alleen dierenleed. Er komen ook algemene politietaken bij. We spreken het zo dadelijk erover met Dion Graus, want hij is de initiatiefnemer. Eerst naar Wijland-Spaan. Grote problemen vanochtend rond Rotterdam. Hoe is het daar nu mee? Ja, het is nog steeds niet voorbij, maar wel voor de A20. Daar uh, is, wordt de pijn wel minder. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar gebeurde dat ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg was daar een goed deel van de spits dicht... maar is zojuist weer vrijgegeven. De file daar lost op. Nog niet op de A16 vanuit Breda. Daar staat tussen Ridderkerk en Knoop en Terbrechtseplein 9 kilometer. Bij Knoop en Terbrechtseplein is de verbindingsweg naar de A20 nog even dicht... om het verkeer wat op de A20 even wat te laten doorstromen. Dus euh, nou ja, daar gaat het langzamerhand weer wel beter op die jaartwintig. 20 Het einde van de problemen is daar in zicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, de nieuwe dierenpolitie dus. Die is er niet alleen voor dieren, maar voor alle politietaken, schrijven minister Opstelte. En staatssecretaris bleken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De aanpak van dierenmishandeling is wel het belangrijkst voor de agenten. Maar andere taken mogen de animal cops ook gaan uitvoeren. Aan het eind van dit jaar zijn de eerste 125 dan aan het werk. Nou, we gaan over praten met Dion Graus, Tweede Kamerlid voor de PVV en pleit bezorger van die dierenpolitie. Meneer Graus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan, dat ze ook de andere taken mogen vervullen? Ja, het staat er iets anders dan dat u het nu zegt. Er staat indien nodig, ja. kunt u ook alle andere taken verrichten. Het zijn natuurlijk algemene opsporingsambtenaren met alle politionele bevoegdheden van dien. Ze gaan zich primair bezighouden met de aanpak van dierenmishandeling, dierenverwaarlozing. En dan staat er, indien nodig, dus ook de kop bij de NOS teletekstpagina vanmorgen... Die, die klopt gewoon niet, want ze gaan zich inderdaad in geval van nood... en die nodig, gaan ze zich ook met andere taken bezighouden. Ik ja. zal u een voorbeeld geven. Ja, ik kan zeggen, meneer Gauw, dat betekent dus als het uh, druk is ergens... als de politie druk heeft, dan uh, is er, kan ik me zo voorstellen... even geen oog voor het dierenleed. Dan gaat de agent nee. uh, ander werk doen. Nee, maar vandaar dat er uh, in de brief staat primair... Dierenmisstandeling en dierenverwaarlozing. Maar ik zal u gewoon een voorbeeld geven. Kijk, stel dat een dierenpolitieman of vrouw. een melding krijgt van een vermagerd paard. wat ergens in de wei staat. Mm -hmm. en wat mogelijk al, al een paar dagen geen eten en drinken heeft gehad. op zo'n moment dat hij rijdt. en die rijdt dan langs zo'n verschrikkelijk eh, incident. wat er onlangs in, in Alf van der of stel langs een verkeersongeval. of een of andere grote rel, dan is het toch heel normaal. en ieder weldenkend mens zal, zal dat delen. Eh, met de minister. en ik deel dat ook met de minister. dat die dierenpolitieman of vrouw dan ook dat. Ja. De prioriteit moet geven. Ja, ja nou, dat lijkt op zich wel logisch, meneer Gauss. Maar aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat u ook wel een beetje bang bent dat, uh, omdat de politie nu helemaal onderbezet is en veel taken heeft, daar hoor je heel veel korpschefs over: dat er misschien wel te veel taken zijn, dat dat dierenleid toch een beetje ja, uh, ondergeschoven kindje wordt. Nee, maar dat gaat absoluut niet gebeuren. Vandaag het ook, het is jammer dat de pers het niet overneemt. Er staat heel duidelijk een dien nodig. En die nodig. Dus ik wil echt zeggen, dus in, in, in een geval van, van de vernodiging, of als het nodig mocht zijn... Ja, dat Ik dat dat wel mee is. Er zijn andere zaken, maar er staat echt heel duidelijk, eerlijk waarom geloven, ik heb de brief echt uh, tien keer gelezen. Er staat echt heel duidelijk dat het primair is de taak van een dierenpolitie, man of vrouw, het aanpakken van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Ja. En geloven me dat wij daar als Kamer natuurlijk uiteraard een vinger aan de pols staat. Want ja. wij zijn natuurlijk het controlerende gaan. En geloof dat ik als eerste aan de bel wil trekken... als ik zie dat er misbruik van gemaakt zal worden. G geloof ja. we daarin. Ja, ja. we ge geloven u, meneer Gauws. Maar indien nodig... Het blijft natuurlijk wel vaag, hè? Want moet u eens opletten als er een inbraak is... of een winkeldiefstal, waar ze dan voor kiezen? Nee, maar dat, daar gaat het niet om. Er zijn natuurlijk uh, uh, andere reguliere... Uh, opspo algemene opsporingsambtenaren voor van inbraak. Daar gaan ze natuurlijk niet specifiek... Een... Maar stel, stel nu dat die... Dat die dierenpolitieman of vrouw op weg is, uh, ik noem maar eens wat voor een controle van een slachthuis. of een controle ergens op een, op een plek waar veel veetransporten langskomen. En die krijgen dan uh, via de meldkamer horen, Jongens, er wordt momenteel uh, mogelijk ingebroken. getuigen hebben we gezien, en die in die straat. Dan is het toch te gek voor oordeel dat die dierenpolitieman of vrouw. daar niet direct naartoe gaat om die, om die vent bij zijn lurven te pakken? Hm. Want dat dus is dan het is, even belangrijker. Dat is, is, is, is heel u. menselijk en heel normaal om, om, om dat zo te doen. Want meneer Gauwser, u zegt dat ja. is dan op dat moment belangrijker dan het dierenleven. Nou, dat is dan, maar zoals je dat zegt, dat, is dan een, een, een, een, dat zijn van die, van die noderspoedgevallen. En als dat iemand in de beurt is of stel, is een, het breekt een gigantische rel uit. Mm -hmm. dat, dat ze echt arm en benen tekort hebben. Dat is het toch heel menselijk en ook heel collegiaal dat die dierenpolitie dan andere collega's gaan helpen. Dat, is toch, dat zijn toch allemaal ja. gevallen waar ja, okay. iedereen zich in kan vinden, dat dan ook de dierenpolitie daarvoor gebruikt. Want het zijn en blijven natuurlijk, en daar, daar, daar heb ik dan nou juist altijd voor gestreden, dat het... Juist, politiemensen worden en, en geen boas. En dat zijn er nu. Dus logisch dat ze dan ook af en toe, inderdaad, in geval van nodig... of die nodig, ook eh, voor andere taken wo kunnen worden ingezet. Goed. De eerste 125 van die politiemensen gaan in oktober aan de slag. Dat is ruim een jaar nadat de afspraken over zijn gemaakt. Vindt u het nog op tijd? Ja, want u, u, u moet zich voorstellen wat dat van uh, handen en voeten aarde heeft gehad... om zo'n heel opleidingstraject, uh, die modules, om die allemaal te bewerkstelligen... en om dat ook in goede banen te leiden. En ja, dit... Je kan zo'n plan niet... Kijk, het plan lachtig, maar dan moet het er nog uit worden. En dat, dat ligt natuurlijk ook voor bij de regering. Die moeten ook contact hebben met bijvoorbeeld een politieacademie, met andere eh, mensen die betrokken zijn bij die opleidingsmodules. Dus dat, dat, daarmee kun je niet over één nacht ijs gaan. Sterker nog, ik ben er zelfs grote voorstander van geweest, dat het dan alle rust gebeurde en dat het er goed kwam. En kijk, nu ben zelfs ik tevreden. U weet hoe kritisch ik ben op, op, op dit soort vlakken. Maar ik ben echt ontzettend tevreden met alles zoals het er nu ligt. En met name voor de dieren dan natuurlijk. laten we je lezen. Want ja. Die stem vertegenwoordig ik in de Tweede Kamer. Tion Graus, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Dank je wel. Goedemorgen. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zo één dag voor Koninginendag ligt er in Limburg geen rode loper, maar een oranje. Klaar. Klopt dat, Joris? Ja, die ligt al helemaal klaar. Als de koningin morgen om 12 uur rond 12 uur hier bij het verzorgingshuis in het centrum van Weert aankomt, en de bewoners daar aan het zwaaien zijn, loopt ze over een oranje loper door het park heen. En om over de dieren van de jonggauws eh, nog te spreken. Die zijn dan in het water, in het park, eh, zwemmen ze daar eh, voorbij. Of ja, dat gaat een beetje langzaam. Maar het was wel een prachtige zwaan die eh, de Vleugels omhoog aan het doen was. En niet eens dreigend eh, daar aan het, aan het, uh, het dobberen was. Maar er gewoon prachtig mooi wit uitzag. En dat wit, dat steekt dan mooi af tegen die, die oranje loper. In het nieuwbouwdeel van de binnenstad gaat die oranje loper uiteindelijk naar het oude deel van de binnenstad. En dat is uh, wel een stukje mooier dan, uh, dan, dan waar ik uh, hier nu ben. Uh, de schoonheid uh, van Limburg wordt uh, op een website, koninginnedag2011.nl/slash ambassadeurs door iedereen die in Torn en in Weert woont, bezongen. En dat doen ze dan op de volgende manier. Ze kunnen naar Weert, onze koningin. Ik vind het fantastisch dat de koningin naar Torn komt. En ik hoop dat ze hier van harte welkom is. Majesteit, wij zijn Loes en Mieke... en wij heten u hartelijk welkom in Midden Limburg. Lieve majesteit... Ik, Bart van Bad, wil u een fleurig welkom eten in Weert, stad in het groen. We zijn er bijzonder trots op dat u samen met uw familie bij ons koninginnedag komt vieren. Majesteit, van harte welkom. Dag majesteit. Uw bezoek aan Tavren met uw hele familie verheugt ons bijzonder. Goeiedag majesteit. Ik, Prins Marcel I, met mijn gevolg, heet nog 30 april. Heel, heel erg vol welkom in het schoen rogstekers stadje van Wiert. Majesteit, allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag. En wij zijn zeer vereerd met uw bezoek dat u hier samen met uw hele familie komt brengen. gevierd bijna. Het moet nog uh, gebeuren, toch, ondertussen. En dan wordt er uh, nog niet eens gesproken over die enorme vlaai die zondag gebakken gaat worden. Uh, vijf meter doorsnee, maracuja-vrucht, paleisbanket, vulling van abrikoosgelei. En uh, op de rand van de. Uh, Victoria beslag. En dat is allemaal met suiker en poedersuiker. Maar dat wisten jullie natuurlijk al. Ja, dat had je al verteld. Maar wel heel leuk. Zondag 1 mei, dankjewel Joris van de Kerkhof. Gaan we proberen dat wereldrecord vlaaibakken te, te breken? En natuurlijk morgen Koninkrijk in Weert. Vijf uur half tien. André Rauwvoet verlaat de politiek. Hanari Slop volgt hem op als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Gaan we over praten met onze politiek verslaggever Margret Boer. Margret, is dit nog verrassend? Ja absoluut. Uh, het is toch niet verwacht dat André Rouvoet uh, op zo'n korte termijn af zou treden. Ze hebben bij de laatste verkiezingen heeft zijn partij, de ChristenUnie, het niet echt heel erg goed gedaan. Ze hebben ruim een zetel verloren. Veel kiezers zijn uh, naar andere partijen gegaan. Er was toen al wel wat kritiek op Rouvoet. Maar als je hem dan uh, vroeg van uh, ja, heeft dat nog consequenties voor jezelf? dan werd er bij de ChristenUnie toch eigenlijk altijd gezegd... nee, wij gaan voor de inhoud en uh, we spelen het niet op de poppetjes. Maar um, ja, hij heeft het zich waarschijnlijk toch wel uh, voor een deel aangetrokken... dat uh, er veel kritiek was op hem. En ja, naar een ministerschap is het vaak ook heel moeilijk... om weer in de oppositie te gaan als gewoon Kamerlid, als fractievoorzitter. En uh, ja, we hebben hem zelf nog niet gesproken... maar ik kan me voorstellen dat dat overwegingen zijn geweest voor hem... dat hij nu toch zijn uh, carrière een andere richting gaat geven. Ja, het is toch ook opmerkelijk, want hij heeft enorm veel voor die partij betekend. Dat lezen we ook terug in de verklaring van het partijbestuur op de website van de ChristenUnie. Ja, absoluut. Hij is ook al heel lang in de politiek. Uh, hij komt bij het wetenschappelijk instituut vandaan van de partij. Toen is hij in 1994 in de Tweede Kamer gekomen, toen nog voor de RPF. En die partij is gefuseerd met GTV tot de ChristenUnie. Dat was in 2002. En toen is hij in 2000, was in 2000. En in 2002 is hij partijleider geworden. En nou, toen ging het steeds beter met die gefuseerde partij, want in 2006 haalden ze dus zes zetels, eh, nog nooit zo groot geweest. En toen heeft hij toch er ook voor gezorgd dat die partij in de regering is gekomen. Hij werd zelf vicepremier, minister van Jeugd en Gezin. Nou, dat was voor die partij en voor de achterban, eh, heel belangrijk en vonden ze enorm, eh, Plezierig. Ze waren er wel trots op dat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid droegen in de regering. Uh, maar dat heeft dus niet heel erg goed uitgepakt. Want na deze regeerperiode, de 4, is de partij toch weer teruggevallen. En ja, daar is toch wel uh, wat kritiek gekomen, zeker de laatste tijd. Want in die regeerperiode heeft de achterban uh, ja, de partij niet meer heel erg goed teruggevonden. Ze vonden de partij te bestuurlijk en ook niet christelijk nog meer. En dat is eigenlijk ook een groot punt van kritiek, eh, wat ook een beetje gefocust wordt, eigenlijk op André Rauwvoet de laatste tijd. Ja, ook een beetje te links, hè? de partij te linkse koers. Gaat, gaat dat veranderen met de komst, of dan niet de komst, maar wel de opvolging door Slop, Aris Slop? Ja, dat is nog de vraag, want Ari Slop uh, heeft altijd Rauwvoet door dik en Dim gesteund. Uh, maar inderdaad, de achterbank herkende de partij niet meer, vond hem te links. We zijn niet uh, links, we zijn niet rechts, zei André Rauwvoet altijd, hè, we zijn christelijk sociaal. Maar veel mensen uit de achterbank hebben dat zo, een beetje uitgelegd als socialistisch. Dus daar moet men uh, van af. Of Slop dat gaat doen, ja dat moet blijken. Kijk, over 14 dagen is er een congres van de ChristenUnie, 14 mei. En eh, het idee zou zijn dat Rauwvoet daar een nieuw profiel en een nieuwe koers zou eh, presenteren ook. En nou ja, dat gaat dus niet gebeuren. Dat moet Slop dus doen. Eh, er ligt een rapport en daarin staat, we moeten niet meer links zijn en rechts zijn. Maar we moeten gewoon christelijk zijn. We moeten dus veel meer terug naar onze wortels, naar onze christelijke partij. Hm. Nou, als Slop dat gaat uitdragen, dan moet hij eh, dat gezicht eh, zal zijn. Nou ja, dan, dan zou er misschien een kleine koerswending komen. Maar het zullen vooral accentverschillen zijn, denk ik, die Slop zal gaan leggen. Maar geen boer over het vertrek uit de Tweede Kamer van André Rauwvoet. En om half elf, zo laat het partijbestuur weten, zullen André Rauwvoet en Ari Slop gezamenlijk een toelichting geven op een persconferentie in Den Haag. Uiteraard hoort u daar meer over op Radio 1 later vanochtend. En nog even schakelen met de London Buckingham Palace. De Duke and Duchess of Cambridge dus. Zo gaan Kate en William heten. Maar van der Horst in Londen, dat hebben ze zelf net ook pas gehoord. Ja, want uh, dat, het is gebruikelijk dat de kinderen van de koningin... als ze trouwen dat ze titels krijgen. Nou, meestal is dat hertog of hertogin. Uh, en dat is waarschijnlijk al veel langer bekend. Alleen het gebruik is dat het net, kort voor het huwelijk officieel bekend zal worden gemaakt. En dat is dus nu dus juist gebeurd. Zeg, waar ga jij straks uh, jezelf plaatsen, Arjen, in Londen? Ik... Ik sta bij Paul bij Buckingham Palace... waarin ik dus uh, straks William en Kate voorbij zie komen... richting Westminster. En ik zie ze ook weer terugkomen en de hele koninklijke familie. En natuurlijk straks op het balkon de kust. Balkon overigens, waar we nog steeds voorbereidingen getroffen zien worden. Want je zou denken na al die maanden dat ze wel een beetje klaar zouden zien. Maar we zien nog steeds de veegwagens voorbij gaan... en er werden zojuist decoratie opgehangen op het balkon. Alles in voorbereiding voor de kust natuurlijk. Ja, ondertussen zien we... Het... Trouwens op Sky News, uh, uh, vrouwen in bruidsjurken met daarop een briefje op de rug: It should have been me. Is ja, een beetje en ik de zie... droom van alle, van alle meisjes in, uh, in, uh, in Londen of in Groot-Brittannië of niet. En dan zien we ook nog vrouwen met op een t-shirt: Gelukkig hebben we nog Prince Harry want ja. Die is vrijgezel. <laughs> dus uh, die, die, is nog, uh, die is nog game, zoals ze het in Groot-Brittannië zeggen. Ja. Goed, hey, uh, even snel het draaiboek. Um, hoe laat uh, zijn er echt spannende dingen? 10 over elf, William in Westminster Abbey. Om 38 over elf, uh, er komt de koningin aan. En dan om stipt 11 uur, de, ze wordt gecued door de regisseur van de X-Factor. Want die gaat het televisiegebeuren allemaal regelen. Om 11 uur komt Kate Middleton binnen met de hele lange sleep. 1 uur uh, dienst, dan gaan ze terug naar Buckingham Palace. Dan zien we ze even niet. En dan om half drie, om precies te zijn, 25 minuten over twee, verschijnen ze op het balkon. Vijf minuten zien we ze, zien we de kus en dan. Een flyover drie straaljagers van de Britse luchtmacht... die in het rood, weer blauw, er, achter zich... Over Buckingham Palace heen scheren. En dat is het einde van de dag eigenlijk. Goed, nou Arjan, ik wens jou veel plezier vooral vandaag. En, en dank voor je verslaggeving vanochtend. Ja, zijn Dankjewel. we natuurlijk allemaal bij met Radio 1 live uh, uitzending vanaf half twaalf. Speciaal uh, over het huwelijk uh, met Lucela Karas. Zo, so, wij houden mee op, maar gelukkig hebben wij. Sven Kokkelbom. Dag Marcel, goedemorgen. Ook wij gaan natuurlijk aan de besteden aan uh, dat uh, koninklijke huwelijk in uh, Groot-Brittannië. Uh, verder, een van de critici van André Rauwvoet, die misschien wel heeft geleid, althans de kritiek dan van de de man in kwestie tot het aftreden van okay. André Ralf, daar laten later vandaag. Henk van Rij, die was voormalig directeur van het partijbureau. En die vond dat het na drie verkiezingsnederlagen te weinig zelfreflectie uh, was in die partij. Verder, minister Henk Kamp van Sociale Zaken haalde Baksel in de Kamer gisteren. Want uh, fruittelers mogen voor dit seizoen nog steeds Romeinen en Bulgaren inhuren voor de aardbeienpluk. Pensioenfondsen hebben te weinig kennis van beleggen, zegt de Nederlandse bank. Dat heeft grote gevolgen voor de hoogte van onze pensioenen. En over dat huwelijk gesproken. Dames opgelet... Mm -hmm. Welke Royals zijn er eigenlijk nog over? Kijk, Behalve Prins Harry. Een stukje service naar de luisteraars toe. Ja. Zo is dat. <laughs> Eerst nu het nieuws door Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Christen-Unie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei neemt hij afscheid van de Tweede Kamer. En daarmee komt er na 17 jaar een einde aan de Haagse loopbaan van Rauwvoet. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Arie Slop. De invoering van het alcoholslot in auto's wordt maanden later uh, gedaan dan gepland. Minister Schulz had aangekondigd om het alcoholslot op 1 mei in te voeren... maar ze moet daar nu van terugkomen. De apparatuur van de sloten is niet aangepast. Het alcoholslot is bedoeld voor automobilisten die betrapt zijn... met een promilage van minstens 1,3. De coalitiepartijen en de PVV zijn het eens over bezuinigingen in de zorg. Er is 2 miljard euro te veel uitgegeven en dus moet er bezuinigd worden.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah, het gaat geleidelijk aan wat beter op de weg. Zeker bij Rotterdam, want daar waren de vanmorgen de problemen... na een ernstig ongeluk op de A20. Bij Rotterdam-Krooswijk zijn de rijstroken weer open... richting Hoek van Holland. Er staat nog wel een korte file achter. En ook op de A16 staat nog wat tussen Ridderkerk en knopen Terbrechtseplein... 4 kilometer, maar het gaat daar dus wel weer rijden. Op de A10 West naar Zaanstad staat file voor de Koentenol 2 kilometer. En bij Utrecht de A27 van Utrecht naar Breda... voor knopen Lunetten 3 kilometer. Door een ongeluk is de rechter rijstrook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 Sven Kokkelman. Minister Kamp van Sociale Zaken moet van de Tweede Kamer... voorlopig akkoord gaan met Roemenen en Bulgaren in de fruitpluk. Pensioenfondsen onderschatten de beleggingsrisico's... en dat kost veel geld, zegt de Nederlandse bank. Welke huwbare royals zijn er nog over? Nu, William en Kate in het huwelijk treden vandaag. en het ochtendum van Francesco Dresselhuis. Het is drieënhalf over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen. Nij. Thijs Boelens is vanochtend in Utrecht. In de jaarbeurs in Utrecht. En hier is het Festival of Games: Computerspelletjes. Hoe heeft de Nederlandse game-industrie zich door de crisis geslagen? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Eerst André Rauwvoet, die kondigt over een uurtje zijn uh, vertrek officieel... aan als fractievoorzitter van de ChristenUnie en verlaat ook daarmee de Tweede Kamer. We weten niet precies wat de uh, achterliggende reden is van dat vertrek... maar het zou iets te maken kunnen hebben met kritiek vanuit de eigen partij. Bijvoorbeeld uit de mond van Henk van Ree, Die was van 2003 tot 2007 directeur van het partijbureau van de ChristenUnie. En die vindt dat... Uh, na drie geleden verkiezingsnederlagen uh, de partijleiding iets te weinig aan zelfreflectie heeft gedaan. Mag ik het zo samenvatten, meneer Van Rij? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat lijkt me een uitstekende samenvatting. Bent u daarmee de brutes met het mes? Nee hoor, ik denk dat wat uh, Over het nu doet. Uh... De normale weg is die een uh, politicus na zoveel uh, dienstjaren op een gegeven moment moet gaan. Of je nou uh, Wiegel of Halsema heet, uh, altijd komt het moment dat je tijd erop zit. En ik heb het idee dat uh, de levenscyclus voor een uh, politicus uh, uh, alleen maar korter wordt uh, in onze huidige mediacratie. Ja, waarom was zijn we, we levenscyclus dan ten einde wat u betreft? Ja, je zag dat hij uh, bij uh, verkiezingen geen, uh, geen kiezers meer trok. En uh, de, de, de frisheid van uh, 2006, uh, die was eraf. Uh, en dan moet je gewoon nuchter zijn in je conclusies trekken. Ja, het is het ook niet zo dat er intern in de partij een enorme discussie was... dat hij eigenlijk uh, diep in zijn hart een beetje te links was voor de ChristenUnie? Ja, die discussie links-rechts, dat vind ik een, uh, een versimpeling. Maar die was er wel. Die was er wel, maar uh, dat lijkt me niet het echte probleem. Want uh, kijk, André Rauvoet is gewoon een uh, authentiek uh, christen. Alleen hij slaagt er niet in om daarmee uh, voldoende kiezers te trekken. Maar de uh, meer orthodoxe uh, vleugel binnen de Christen-Unie uh, weet het gebrek aan stemmen bij de laatste drie verkiezingen juist aan de koers van de partij. Dus aan de koers van André Rauvoet, die ze te linksig vonden. Ja, kijk, ik ken hem als persoon en ik waardeer hem als persoon. Alleen, hij slaagde de laatste jaren niet in om uh, die mensen die nu uh, critici van hem zijn uh, aan hem te blijven binden. En dat kwam misschien vooral door uh, nogal bestuurlijke taal die hij uh, sinds de kabinetsdeelname uh, van de ChristenUnie is gaan uh, bezigen. Hij sprak niet vlot genoeg meer. Nou, niet vlot, uh, te ambtelijk, te ontslachtig, uh, te politiek, te veel in termen van compromissen. En de ChristenUnie is een orthodox christelijke partij en wil dat, ook, dat geluid ook van zijn uh, partijleider horen. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, hij is wel de man die de ChristenUnie voor het eerst in haar bestaan. überhaupt ook van de partijen waaruit de ChristenUnie is voortgekomen. Heeft uh, uh, uh, een plaats heeft weten te veroveren in het kabinet? Ja. Maar goed, uh, insiders weten hoe dat gebeurd is. Dat is in st sterke interactie geweest met de mensen van de permanente campagne en het partijbureau. Onder wie u? Ja. En uh, Joël Voordewind? En Joël Voordewind. En die, die combinatie, die heeft toen dat succes opgeleverd. En ja, nadien heb ik gezien, uh, ik heb de partij in 2007 voor een andere baan uh, verlaten... Uh, is hij weer ja, in, in, in de positie van 2003 geraakt, heel erg op zichzelf... Uh, ...los van die interactie met het partijbureau die hij heel hard nodig heeft om uit de verf te komen. En toen is het wel misgegaan. Goed. Vindt u het jammer dat hij weggaat? Of zegt u... Het lijkt me een hele verstandige beslissing op dit moment. Want anders gaat er een keer een uh, moment komen dat men zegt... Uh, ...ik heb echt genoeg van je en nu moet je opkrassen. En dat lijkt me voor iemand met zoveel verdiensten uh, heel vervelend en niet terecht. Komt er nog wel een feestje voor hem? Dat lijkt mij wel. Uh, hij heeft uh, heel veel goeds gedaan voor de partij. Lommetje? Ja, eerelipmaatschap, er hele mooie dingen voor bedenken. En een psalm lijkt me zo bij u. Sorry? En een psalm? Nou, ik denk een opwekingslied. Ook oh, goed. Ik uh, dank u wel voor uw reactie, Eng van Ree. Oké, okay, graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert in. Vegel is gisteren een derde doosje met vergiftigde bonbons onderschept, vermoedelijk gevuld met rattengif. Wat gebeurt er als een mens zo'n bonbon eet? Het antwoord komt van Martin van den Berg, die is hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht. Maar in feite gebeurt hetzelfde als bij ratten. De meest voorkomende stoffen zijn stoffen die heel sterk de bloedstolling beïnvloeden. Ratten gaan dood omdat ze dan massaal overal bloedingen in hun lichaam krijgen. Als de mens het krijgt, afhankelijk van de dosis, dan zou dat kunnen leiden tot bloedingen bij de mens. En vergelijkbare effecten, bloedingen in de darmen, de maag enzovoort. Je moet je wel realiseren dat een rat, die weegt maar een paar honderd gram... En de mens wees 60, 70 kilogram. Dat betekent dat hij wel zo'n honderden malen meer uh, van zo'n stof binnen moet krijgen. Wil hij vergelijkbare problemen krijgen als de rat. Was het antwoord van de toxicoloog? Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Utrecht. Terug dus naar Thijs Boedens. In de Jaarbeurs in Utrecht, uh, het Festival of Games, computerspelletjes. Alles wat je daarover uh, wil weten is hier te vinden. En uh, Paul de Groot, je bent van MMO Traffic, ook een, uh, een, een computerspelletjesbedrijf. Um, lastig gehad van de crisis eigenlijk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, de hele wereld in de games uh, gaat gewoon door en versnelt alleen maar... En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het om hele kleine betalingjes gaat. En niet om de aankoop van een nieuwe vaatwasser van duizend euro. U heeft het over kleine betalingjes, dan heeft u het over uw eigen bedrijf. U maakt online games en daar kun je voor een klein bedrag kun je dan een spelletje spelen. Ik maak geen online games. Ik vermarkt online games voor game developers. Game developers hebben het free-to-play model. Waarbij een speler gratis kan spelen. Als hij verder wil, dan kan hij voor... 5, 1, 10, 5 euro kan die een spelletje spelen. Ja. Computerspelletjes, voor veel mensen is dat nog steeds ja, een Playstation, een Xbox... in ieder geval een spelcomputer met daarin een schijf en dan kun je spelen. Is dat ook de toekomst? Gaat die tendens doorzetten? Nee, de tendens uh, gaat de andere kant op. Uh, uiteindelijk zal uh, alles naar online gaan uh, en alles naar het free-to-play model. Dus uh, als je nu voor 60 euro een uh, computerspel koopt in de winkel... voor jezelf of voor je kinderen... Zal dat binnen een paar jaar zijn dat je kind zegt: van Nou, ik wil het daar en daar downloaden? Mag dat, papa? Ja, dat mag. Uh, en dan kun je voor waarschijnlijk de helft van het geld kun je het spelletje direct spelen. De Nederlandse uh, game-industrie uh, heeft vorig jaar, of Nederlanders hebben vorig jaar 626 miljoen aan computerspellen uh, gespendeerd. Dat wordt 805, verwachten ze in 2013. Uh, is dat een lijn die zich door zal zetten? Ja, dat is zeker een lijn die zich door zal zetten. Alleen, ik denk dat, ze dat het distributie. Uh, de manier waarop die mensen die spellen gaan kopen of hoe ze gaan afrekenen, zal gaan veranderen. De eerste gamers, hè, die zullen nu een jaar of 40, 45 zijn. Die zijn begonnen met de Commodore 64, de Atari. Uh, ja, spelletjes moeten natuurlijk ook aangepast worden aan die doelgroep. Ziet u dat ook, dat er ook spelletjes komen voor ja, een oudere generatie? Ja, absoluut. Uh, het is natuurlijk heel raar, want je groeit veilig met je generaties mee... Je begon uh, met de, de nu 40ers, waren toen de, de, de, de tieners van nu. Uh, die eigenlijk nu alles leuk vinden. Maar nu zie je dat er een hele duidelijke tendens is. dat ook de oudere groep uh, speciale spelletjes. En uh, wat voor spelletjes hebben we het dan? Nou, bijvoorbeeld uh, sportspelletjes, uh, zeilspelletjes. zoals mijn uh, ex-bedrijf uh, dat uh, nu maakt. Uh, waardoor mensen van 40 plus precies met elkaar een beetje kunnen spelen voor. Uh, veel veel plezier. U zei mij eerder al dat de meeste mensen op kantoor spelen? Uh, Laat zeggen de 40-plus doelgroep die veel geld spenderen heeft, speelt op kantoor, want die proberen natuurlijk hun eigen collega's af te troeven. Ja, want hoe ziet u dat? Hoe weet u dat dat ze op kantoor spelen? Uh, omdat ik daar er ervaring mee heb met mijn uh, vorige bedrijf waar wij game, uh, Games ontwikkelden. En uh, het bedrijf waar we nu zitten, vermarkt wij games voor developers, zoals mijn vorige bedrijf. Maar je ziet dus dat, maar hoe zie je dat, dat, dat het op kantoor gebeurt? Uh, omdat je erg veel weet van je spelers. Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld die online statistieken zien voor uh, elk land exact wanneer ze naar huis gaan. Omdat je dan de, de traffic data naar beneden ziet schieten en na het eten. zien we even omhoog gaan, want dan uh, mag uh, de man van de vrouw mag weer even wat spelen. Dus u ziet op uw computer om 5 uur dan uh, klapt alles in. En dan later op de avond dan gaat iedereen weer online. Ja, en uh, als ze heel erg verslaafd zijn zie je om 12 uur nog een kleine piek dat ze nog even hun zeilen moeten bijstellen. Uh, maar op het moment dat we, wij voor M.O. Traffic die data zien... is het moeilijk te interpreteren, want het gaat uh, over de hele wereld. Wij doen eigenlijk in Nederland vrij weinig, of eigenlijk niks. Uh, en dan zie je natuurlijk een samenstelling van die data... en dan moet je ze per land gaan analyseren. Ja. Zullen er uiteindelijk spelletjes voor bejaarden komen? Absoluut. Daar ben ik wel van overtuigd. Zeker als je nu ziet naar... Waar uh... nou, moet ik dan aan denken? Rollator race? Uh, nou, <laughs> ik denk meer aan de, aan de simpelheid van de bediening. Als je nu kijkt naar die, die iPhone-speelletjes en apps... die zijn zo simpel dat bijna een beeld kan bedienen... Uh, dat heeft zijn voor- en nadelen. Het, het, het voordeel is dat, dat ook de ouderen dat kunnen gaan spelen. Het nadeel is dat het wel heel erg simplistisch wordt en dat er eigenlijk weinig diepgang meer in zit. Nou, de toekomst zal het leren. Misschien spelletjes voor bejaarders simpel te bedienen. Uh, succes vandaag op dit Festival of Games. Dank u zeer. Waar de laatste woorden van Thijs Boedens? Straks, welke huwbare prinsen en prinsessen zijn er eigenlijk nog over? Eerst naar Den Haag, waar minister Henk Kamp van Sociale Zaken... gisteravond Bakseil haalde in de Tweede Kamer... hij denkt niet dat aardbeienkwekers hier geen fruitplukkers kunnen vinden... en daarom werkvergunningen nodig hebben voor Roemenen en Bulgaren. Maar dat, daar dacht de meerderheid in de Tweede Kamer... onder wie zijn eigen partij en het CDA, de twee coalitiepartijen dus, anders over. En dus moet hij nu een overgangsregeling accepteren. Meneer Kamp, goedemorgen. Toch maar goedemorgen, meneer Kokkelman. Ik ken u een beetje, Bakseil vindt u niet leuk. Laat u erbij zitten? Tja... Ik zal dus over na moeten denken wat ik ermee moet. Um, als je in Nederland 500.000 werklozen hebt om dan toch Roemenen en Bulgaren toe te laten, dat is nogal een punt. En het tweede punt is, um, er zijn dus 25 landen in de Europese Unie, inclusief Polen, waar uh, iedereen naar Nederland mag komen om aardbeien te plukken. En dat zouden we dan niet moeten doen en in plaats daarvan vergunningen geven voor Roemenen en Bulgaren. Dus ik wil eens goed nadenken wat ik nou moet doen. Ja, en, maar wat kunt u doen? Ja, nou, het is, um, wat er in ieder geval moet gebeuren, daar is iedereen het over eens, zijn twee dingen. In de eerste plaats, um, we moeten zorgen dat die bedrijven op een normale manier kunnen draaien, maar we moeten ook zorgen dat er regels nageleefd worden. En ik denk dat de bedrijven op een normale manier kunnen draaien, of met inzet van mensen uit Nederland, of met inzet van mensen uit landen in de Europese Unie, waarvan de inwoners gewoon naar Nederland mogen komen. Yeah. Uh, alleen die aansluiting uh, tussen dat aanbod, dat hele ruime aanbod wat er is in Europa... en die uh, kwekers daar in uh, West-Brabant, dat is kennelijk niet gemaakt. Dus we moeten kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen en dat, dat, uh, dat die aansluiting er wel komt. Ja, want uh, voor de duidelijkheid, uw eigen partij, de VVD en het CDA... die vreesden in het debat dat de aardbeienoogst in gevaar komt. U bestrijdt dat, want u zegt dus er is een potentieel aan uh, werknemers dat die aardbeien kan plukken... Alleen die worden dus op de een of andere manier niet bereikt. Nee, ik krijg een brief uh, van uitzendbureaus waarin ze zeggen dat ze binnen één, twee weken duizend polen kunnen leveren. Dus ik kan moeilijk zeggen dat er geen uh, mensen zijn die die aardbeien willen plukken. Ja. Uh, dus ik denk dat het er meer om gaat van, uh, ja, die aardbeienplukkers die hebben een bepaalde relatie met mensen uit Roemenië en Bulgarije. Ja. Maar die hebben nog geen vrije toegang tot Nederland. Ja. Anderen uh, wel. En die verbinding tussen degenen die wel mogen komen en die aardbeienplukkers, die moet gemaakt worden. Weet u eigen partij eigenlijk wel hoe het zit dan? Ja, ik heb alle gelegenheid gehad om aan de Kamer uit te leggen hoe het in elkaar zit. En als de Kamer tot een andere conclusie komt, dat is het recht van de volksvertegenwoordiging. Ja, maar goed, u bent het er dus heel duidelijk niet mee eens. Nee, maar ik, le ik leef in een democratie en um, uiteindelijk luister ik naar de volksvertegenwoordiging. Maar het moet allemaal wel uh, binnen de regels zijn die ook diezelfde volksvertegenwoordiging heeft vastgesteld. Ja, en kan dat? Daar ga ik mijn best voor doen. Ik ga eens kijken uh, hoe ik uh, hieruit kan komen. Ja, maar zo makkelijk is dat dus niet, zegt u? Nee, maar ja, ik ben ingehuurd voor werk uh, wat niet altijd even gemakkelijk is, maar wel leuk. Oh ja? Jazeker. Vindt u dit leuk? Ik vind het leuk om problemen op te lossen, ook dit probleem. Goed. U bent uh, nu gedwongen om een overgangstermijn uh, voor de kwekers uh, te creëren tot 1 juli. Uh, maar u zegt dus eigenlijk, ik wil in tegelijkertijd parallel eraan zorgen dat die Polen en andere inwoners van de Europese Unie, die wel bereid zijn om te plukken hier, uh, dat, dat die komen. Ja, dat hield die overgangstermijn al in. Ik had al uh, gezegd tegen de Kamer dat ik tot 1 juli... Uh, graag met het UWV wil helpen uh, aan de kwekers... om te zorgen dat het aanbod wat er is vanuit uh, landen uh, uit de Europese Unie... waarvan de mensen naar Nederland mogen komen, bijvoorbeeld Polen... Ja. om dat aanbod uh, te koppelen aan de vraag van de tuin. Dus, dus uh, die bereidheid had ik al. Goed. Eén vraag nog tot slot. Uh, zometeen praat ik verderop na het nieuws van tien uur over onze pensioenen... na aanleiding van de kritiek van de Nederlandse Bank. Een meerderheid in de Kamer eist dat u een onderzoek laat doen... naar de gelden die de afgelopen tien jaar zijn verdwenen uit die pensioenfondsen. U weigerde dat eerder. Gaat u dat na de kritiek van de Nederlandse Bank wel doen? Nee, want wat ik tegen de Kamer heb gezegd is dat uh, die informatie over die pensioenen... die uh, hebben wij beschikbaar, alleen niet per pensioenfonds, maar als totalen per jaar. En die uh, totalen per jaar, dat vindt de Kamer uh, voldoende. Nou, die informatie die zal ik netjes op een rijtje zetten en aan de Kamer doen toekomen. Dus geen onderzoek naar die verdwenen gelden? Nee, de informatie is al beschikbaar en die krijgt de Kamer. Meneer Kamp, u moet over een uurtje de ministerraad in, hè? Dank u, ik ga er vandoor. Dag, meneer Kokkelman. Dag, meneer Kamp. Dag. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Goed, zometeen gaan we praten over de royals dus, die nog huurbaar zijn. Dames opgelet, Prins Harry is nog vrij... maar er zijn er misschien nog wel een paar andere in Europa. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Goedemorgen, luisteraars. Uh, hier is Jan weer met een live getuigenverslag. Van het huwelijk van de eeuw, natuurlijk. Die William en Kate. Ik heb vier vier toch wel even een prachtpletje kunnen bemachtigen. Vlak achter de majesteit, in dit geval Elizabeth. Iedereen is ook in afwachting van Kate. Ja, daar komt ze aan. Daar komt Kate aan. Oh, ze ziet er prachtig uit. Inderdaad, wat ik verleden week al zei: in een witte jurk. Met een sleep van een meter of acht. Nou, daar krijgt William nog een hele klaar van om het op te rollen. Of af te rollen, net wat hij wil. Ze lopen nu door het middenpad richting het altaar. En ik kijk links en rechts even om me heen en ik zie ook, hé, hey, alle exen van William zijn er ook. Ik telde zo en nu heb zeven stuks. Waaronder Olivia Hunt, dat vind ik wel een mooi mopje hoor, Tof. Wie ben ik toch eigenlijk dat ik dit mag doen? Ik ben een gezegend mens, de top van de wereld zit hier, en ik zit er gewoon tussen, geweldig hè. Ik zal zo meteen kijken of ik Maxima nog kan stikken voor een gesprekje. Ik ga toch wel even weten hoe het gaat met de jongste haar op school. Even kijken, nou, ze zijn wat aan het babbelen en zo, en, eh, uh, majesteit, mag ik u iets vragen? Oh, dat moet natuurlijk in het Engels, uh, your majesty, uh, can I ask you something? Je weet one question, are you happy that your grandson is going to marry? De predikant gaat nu praten, dames en heren. Ik denk dat die twee met hun gedachten ergens anders zijn. Die willen maar zo snel mogelijk aan ah, het diner, zou ik maar zeggen. Uh, u begrijpt dat mijn stem af en toe een beetje zacht vindt, maar ja, dat is natuurlijk die galm hier in, in uh, sint Paul's Cathedral. Dus ik, ik kan niet al te hard praten, natuurlijk. Het stoort trouwens eh, Koningin Elisabeth ook. Want ja, ik zit vlak achter de En ik kijk af en toe al om van. hou je mond. Jaap. Maar ze kennen in ieder geval mijn naam. Grappig hè? Shit. Hij mist de kist. Ik heb de kus gemist. Ze hebben elkaar blijkbaar al het jawoord gegeven. Ik zit hier weer erin te kleppen, dames en heren. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben enthousiast. Ik probeer ze meteen wel even mee te hobbelen het balkon op. En ik zweer u, als ze elkaar geen kus willen geven, ik douw die kopjes persoonlijk tegen elkaar aan. Die kus die zal er komen. Of ik heet geen Jaap meer. En daarna naar de receptie natuurlijk, hè. Ik heb zelf, mag ik wel zeggen, een akelig aardig tel als blauw tegeltje meegenomen als aandenken. Ik denk, ik denk dat ze er erg blij mee zijn. Want ja, borstbloemen, dat, dat hou ik niet goed natuurlijk, hè, een week lang in Londen. Your medicine. Can I ask you one last question, please? Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Why didn't you call me? I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard your ring. sitting here listening. All I hear is a heart that's missing your love in. Why didn't you call me? Oh yeah.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 LB Lynn, why didn't you call me? Nog een uur ongeveer en hij is definitief van de markt. De Britse prins William, ongetwijfeld tot groot verdriet van veel vrouwen. We zagen ze al op Sky News, langer dan ze zei het al in het Radio 1 journaal. It should have been me. Staan, uh, met uh, met die tekst op hun rug staan sommige vrouwen in een bruidsjurk daar langs de route. Uh, want ze droomden er natuurlijk van dat uh, zij en niet Kate Middleton de gelukkige zouden zijn. En nu uh, een van de meest begeerlijke koninklijke zelfs een 'I do' uitspreekt, straks treedt de vraag zich op. Wie volgt hem op? Namelijk wie zijn er nog op de markt? Royalty expert Esther Wolfswinkel van het Maandblad Forsten Royal. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou wie zijn er nog? Nou, er zijn, nog, er zijn zeker nog wel genoeg uh, begeerlijke vrijgezellen over. Natuurlijk uh, allereerst uh, Harry, het uh, broertje van uh, William, die zometeen gaat optreden als uh, best man. Ja. Hij is ook uh, ontzettend uh, populair. Hij is wel iets meer de feestbeest dan William, maar hij heeft ook een, een heel groot hart. Hij heeft ook een, uh, een liefdadigheidsorganisatie voor eetwezen in Afrika opgezet. En het voordeel is, van uh, als je met uh, Harry aan de, haal, aan de haal gaat, dan heb je uh, wel de lusten, maar niet de lasten. Ik bedoel, uh, je hoeft uh, geen koningin te worden, maar je, je, je komt wel bij alle belangrijke feestjes. En je hebt ook niet de zware druk dat je een, een nakomelingen moet, moet baren. Dus nou, toch nog wel een interessante partij, denk ik. Ja, maar toch was zijn broertje, deze William dus... die vandaag voor het altaar staat daar in de Westminster Abbey... toch een stuk be be begerenswaarlijker, zal ik maar zeggen. Ja, dat kan. Ja, het is net maar hoe je het uh, bekijkt. Kijk, sommige meisjes willen heel graag koningin worden. Ja. Maar ook dat heeft, heeft natuurlijk uh, de, uh, zijn nadelen. Ja, Zoals dat je hebben we aan Prinses om... Di gezien, hè? Ja. Also, ja, je moet ook om kunnen gaan met die vreselijke media-aandacht. Zeker ja. in Groot-Brittannië. Nou, we kennen allemaal het verhaal van uh, Lady, Lady, Lady Diana. Maar hier, we zien natuurlijk ook Maxima en uh, haar collega-prinses... wat ook allemaal burgemeisjes zijn. En die doen het echt supergoed. Dus ja, uh, William was zeker heel erg populair. Heel veel meiden hadden posters van hem... Uh, op een slaapkamer hangen, zelfs Kate vroeger. Maar ja, maar, uh, ja, maar, maar ik, ik geloof er zijn er zeker nog wel interessant uh, over. Hmm. Dus waarom willen die meisjes eigenlijk allemaal prinses en koningin worden? Want het is nou, een leven in, opgesloten in een paleis, in het oog van de van de van de publieke opinie. Je doet het nooit goed. Ja, dat klopt. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel leuk kant. Doe je, je, kan, je, je woont in een prachtig paleis of, of in een mooie villa. Je kan de mooiste kleren aantrekken. Uh, ja, als ik zie, alle kroonprinsessen dragen echt hele dure designerkleding. Die zitten ook front row bij de modeshows van beroemde, koek, beroemde koek, uh, couturiers. Dus ja, het, het heeft natuurlijk nat, nat, nat, nat, nat, nat, nat, wel wat. Je hoeft ook niet heel hard te werken. Uh, dus uh, ja, het is toch het sprookje waar gewoon uh, iedereen toch stiekem in gelooft. En zeker heel veel, heel veel vrouwen. Ja, zijn er ook mannen eigenlijk die op zoek... Ga gaan naar een prinses? Uh, ja, die... <laughs> ja, ik denk het maar toch, wel, toch wel iets minder. Als ik bijvoorbeeld ook nu zie, de mensen die langs de kant staan... het zijn voornamelijk vrouwen die helemaal uh, lyrisch daarover zijn. Ja. De, uh, mannen misschien iets minder. Maar ook, uh, ja, er zijn ook nog wel uh, interessante vrouwen over. Uh, nou, de begeerlijkste vrouwelijke vrijgezel was, was natuurlijk uh, kroonprinses Victoria van Zweden. Nou, ja. Die heeft al een sportschoolhouder uh, aan de haak geslagen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, in groot brittannië heb je natuurlijk ook nog de nichtjes van uh, William en Harry. Eugenie en Beatrice, die zullen, die zullen straks... Die die zullen we straks ook nog wel zien. Ook nog wel een begeerlijke vrijgezel. Wel, wel van een, een iets lage garnituur. En dan hebben we natuurlijk ook nog de royals in Monaco... Ja. Dat zijn natuurlijk midden. Jetstijd Royals, maar. Ja, vooral, dat is bij meestal uh, geen garantie voor langdurig succes, toch? Ja, daar kan ik niet helemaal, <laughs> helemaal op ingaan. Maar uh, ja, de dochter van Caroline. Charlotte is natuurlijk echt een beauty. Uh, heel populair. Wordt ook vaak gezien uh, in Zuid-Frankrijk. Uh, en uh, geniet echt van het goede leven. Ja. En dan hebben we na na natuurlijk ook nog uh, Madeleine van Zweden. Ja. Het was natuurlijk. Uh, uh, vorig jaar zou, ze, zou, zij, zou zij ook gaan trouwen. Net als uh, haar zus uh, Victoria. Ja. Maar ja, uh, ze heeft de uh, verloving verbroken, want haar vriend uh, geen vreemd. Ja. En zij is nog vrij op de markt. Een hele knappe vrouw, blond en uh, ja, heeft heel veel amidas. Op wie ben je zelf verliefd eigenlijk? <laughs> nou ja, ik kan me hier niet te leven um, in een paleis. Maar ik vind zelf uh, uh, prins Philip van Zweden. Dat, dat, dat is de broer van uh, Madeleine en ja. Victoria vind ik wel een, echt een hunk, vind ik het persoonlijk. Vanwege de uiterlijk vast? Uh, ja, vanwege de uiterlijke. Uh, hij, uh, hij is sportief. Hij is ja. gewoon uh, hij lijkt me wel sympathiek overkomen. Goed. Uh, niet alleen de vorst. Uh, en ook ons lees van Vorsten vinden hem ook een van uh, Hij, hij kwam op nummer 2 in onze Prins op, op onze prinsenverkiezing terecht. Dus ja, hij is zeker populair. Esther, we moeten het hierbij laten. Dankjewel. Winkel. Zometeen dus, meer over de Royal Wedding. Vrijdag, middag, live. Vandaag om twee uur, vanuit de kroon in Amsterdam, Helene Dupuy, Eerste Kamerlid en Luis in de Pels van de VVD. Muzikant Theo Nijland is gastrecensent, de sportweek van Frits Barend, de column van Justus van Oel en satire met Sanne Wallace de Vries. Live muziek van Frank Boeien.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 ASN Ideaal Sparen geeft u 2,4% rente, zonder beperkingen. En bovendien krijgt u nu de DVD-box Live cadeau... met vijf prachtige natuur-DVD's. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers op de hoogte willen blijven... van alle wetswijzigingen over arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Die nieuwe werkkostenregeling, heb ik daar nu ook al mee te maken? Of pas over drie jaar? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden. Een gratis boek met alle actuele regels en plichten. Oh, dat lijkt me handig. Wilt u mij dit boek toesturen? Jazeker. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden. Voor een direct antwoord op al uw vragen over arbeidsvoorwaarden. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Dit is Radio 1.